Een stukje muziek van François Zardy, en daar moet ik aan geloven. <middels>

Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent in een brief aan de Tweede Kamer... dat de Amerikaanse inlichtingendienst NRC in Nederland inderdaad 1,8 miljoen telefoongesprekken heeft onderschept. Er zijn alleen metadata verzameld, zonder de inhoud van de gesprekken. De NRC zegt dat er geen informatie over Europese burgers is verzameld. Over welke telefoongesprekken het dan wel gaat en waarom het er zoveel waren is onduidelijk.

De Amerikaanse hypotheekbank Fannie Mae heeft een claim ingediend... tegen negen banken, waaronder de Rabobank. De bank zegt ongeveer 580 miljoen euro schade te hebben geleden... door het schandaal rond de Libor-rente. Deze week werd bekend dat de Rabobank 774 miljoen euro boete moet betalen... vanwege het manipuleren van die rente. Op de A325 in Arnhem is een jongetje van vijf omgekomen. Hij zou achter zijn hond zijn aangegaan die de weg oprende.

Bij een uitlaatplek rende Dier de weg op waarna het jongetje erachter ging. Hij werd geraakt door twee auto's en overleed later aan zijn verwondingen. De herfststorm van afgelopen maandag heeft een derde leven geëist. Een man die in Harderwijk door een omvallende boom werd geraakt... is afgelopen nacht alsnog overleden. Het slachtoffer liep zwaar hoofdletsel op toen hij onder de boom terechtkwam. Hij moest worden bevrijd door de brandweer.

De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden veranderd in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten. Volgens de partij is Brabant, zonder Noord, een vertrouwde naam... die beter past bij de Brabantse identiteit. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek van Ipsos... waaruit blijkt dat meer dan de helft van de inwoners... zich meer Brabander voelt dan Noord-Brabander. Het weer vanaf de kust opnieuw buien. Het koelt af tot 8 graden.

Overdag wisselvallig en 11 tot 14 graden. Ook in het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.

Op het Discord raadt me meestal van ik wil een computer en een huiswerkautomaat. Hoewel ik klein.

The bell and jar are open.

Like the first day

You're much more than you and me Extraordinary machine Oh, I never loved I never loved Never loved someone like

No, no, no, no, no, no, no,

Oppan Gangnam Style Gangnam Style Opp

Die dag, die pummel, moet dat dan, maar die pummel, en jij ga er het, 여자 wens, maar aan, 보이지만 cheer, booda, jij aan, jij 되면 완전 aan, jij aan, jij aan, jij aan, jij 그런 jij

Gangnam Style. Gangnam Style.

Into the future and I saw a sign that said don't stop, get it, get it, you ain't fine. So when I tell you everything we became the pie. I know cause the universe told me I So you say everything's gonna be all

The sound of my voice Cause I'm a Kiwi Trying to make it Rapping internationally So I'm saying On The Imagine she wants a girl In the picture The one that You always wanted And then she hit on you You've been steady with her